Hoi hoi, ik ben aard. Geen luie aard, slimme aard. Ik verlien honderden euro's vanuit mijn luie stoel... door verzekeringen te vergelijken en direct af te sluiten op hoihoi.nl. Hoi. Dat is de wereld op zijn kop. Kijk op hoihoi.nl. Hoi. hoi hoi. Opstap in de Kia Rio World Cup Edition met voordeel tot 3200 euro. Kijk op Kia.com. Kia, 7 jaar garantie dankzij pure kwaliteit. King's of Leon, Coldplay en The Cooks. komt eraan twee uur eerst deals. Bartjan kunnen. Goedemiddag. Ook de ziekenhuisklant is nu koning. NOS om drie. Hoe lang moet je bij een bepaald ziekenhuis eigenlijk wachten voor een operatie? En hoeveel pijn lever dat dan op daar? En hoe groot is de kans dat ik het overleef? Patiënten kiezen graag het ziekenhuis met de beste cijfers en dat kan straks. Alle prestaties komen online en alle ziekenhuizen gaan dat op dezelfde manier brengen. Deze huidziektepatiënt mocht alvast kijken, maar perfect vindt hij het systeem nog niet. Ik heb psoriasis al 48 jaar, dus dan is het dermatologie. En dat is het enige wat ik als negatief aan deze site vind. Ik kan niet op specialisme zoeken. Ik heb begrepen dat dit allemaal nog een beginstadium is. Er komt meer. Dus ik zou graag zeggen van in de toekomst op specialisme zoeken, dan kan ik een veel beter oordeel geven. De huizenprijzen gaan nu echt stijgen, verwachten de economen van de Rabobank... vanaf volgend jaar met een paar procent per jaar. Er is nog veel ellende van de crisis, zoals oplopende werkloosheid... maar de vraag naar huizen trekt enorm aan door onder meer goedkope hypotheken. En als er weer huizen worden gekocht, dan heeft de hele economie daar wat aan, zegt de Rabo. Het zorgt ervoor dat de consumptie weer iets kan aantrekken... dat mensen weer meubels gaan kopen, keukens. Het is ook goed voor de bouwsector. En dat levert ook weer geld op aan belastingen voor de overheid. Iedereen heeft het recht om vergeten te worden op internet. Dat vindt het Europese Hof... Google moet persoonlijke gegevens in zoekresultaten verwijderen als je daarom vraagt. Een Spanjaard wilde resultaten over de gedwongen verkoop van zijn huis 15 jaar geleden laten verwijderen. En dat lukte uiteindelijk via de rechter. Google zou dit nu voor iedereen moeten regelen. De vraag is alleen hoe, zegt onze internet-expert. Google zal dan uh, moeten kijken of dat inderdaad een, een valide verzoek is. Hè? Of, uh, of je geen publiek persoon bent. Of die informatie niet uh, uh, voor publieke uh, groepen belangrijk is. Nou, als dat allemaal niet zo is, dan zal Google dus dat moeten verwijderen uit zijn zoekresultaten. En tot slot het weer in het zuiden nog nat, in de rest van het land droog... en af en toe zon bij een graad of 14 en later vandaag wordt het overal droog. Dat was allemaal weer. er is nog meer op nosop3.nl. 3FM. Zometeen Rap Radio. En deze week kaarten voor 3FM Presents Ed Sheeran. Heb toch nog een vraagje. Als je even moet remmen wegens wegwerkzaamheden... dan word je toch vooraf gewaarschuwd? Dat hoeft met een mobiel abonnement niet anders te zijn.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 De Toyota Auris Top 5 editie. Met onder andere standaard lichtmetalen velgen, cruise control en climate control. Al vanaf 18.995 euro. Kijk op toyota.nl Het zijn waanzinnige weggeefweken bij Ethos. Bij meer dan 1400 producten, de tweede gratis. Zoals alle Olaat Regenerist, Total Effect, Complete of Anti-Rimpel. En ook alle mascara, 1 plus 1 gratis. Alles voor jou, Ethos. Er zit nu nog meer in het nieuwe Alles in één powerpakket van UPC. Naast Supersnel 120 MB Internet, Bellen en Horizon TV geniet je nu van duizenden gratis films en series met Myprime. Zo vaak en zoveel, en zo vaak en zoveel, en zo vaak en zoveel als je maar wilt. Kijk op UPC.nl UPC, More Power, More Joy. Stel je wil een inbouwkast. Bel dan de timmerman die alles kan. Richard de Lint. Ik kom graag bij de mensen thuis. Ook als kraamhulp. Luiers verschonen, billetjes poederen... en ik doe ook thuisbevallingen. Richard de Lint, de tweede moeder van je kind. Bijklussen hoeft niet meer. Kies voor een Opel Bedrijfswagen. En financier deze tegen 1,9% rente zonder aanbetaling. En de BTW financiert u gewoon mee. Opel Bedrijfswagens. Mooi werk. Giels Radio Record. Nu, uur 33. 3FM. Rap Radio. Serious Serious, serious Radio. 3FM. Ja, lekker. Meer muziek in de middag. Straks die gasten die 2 juni gewoon nog in een niet uitverkochte Ziggo Dome staan. De Kings of Lean, maar eerst Robbie Williams. En Millennium Us. Some say that we are pawns But we've been making money since the day that we were born Got some slow down.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 maar die kaarten die er dan nog zijn dat zijn nou niet echt de beste ik zou er niet gaan zitten eerlijk nee. maar ja als je echt groot fan bent dan ja. is het misschien wel leuk om uh, in het dak te kijken naar je favoriete <laughs> eentje 2 juni staan zij in de Ziggo Dome dus caro oh, 3 en 3 -M. Ik wil wel lachen, iemand een beetje. Ik vertel iedere keer bij het liedje uh, I didn't want to tampen. Als in ik wil oh. geen tampon. En dat ik nou net met allemaal mondvage oefeningen bezig zijn. Het ja, want dan. jij zat toen een rietje net te, te praten. Eventjes uh, ja. de stemoefeningen. Het okay. is allemaal niet niks. Nou ja, het dit, dit, dit, dit, baat het niet, dat dus gaat het niet. Het is wel nee, goed nee, toch? Nee, het is heel leuk ook oh. om te zien. Vooral. Het oh. ja. <laughs> ja, is toch nee. ook een beetje televisie dus als Het is wat het een vindt. beetje te borrelieren ja. op een willekeurige dinsdagmiddag. Ja. Oké, okay, uh, Rap Radio, dat betekent natuurlijk sowieso het popt u wel. Ik neem ja. aan dat we vandaag ook wel weer doorgaan met die uh, examen-track. De studietrack. De studietrack. En, en, ja, daar kun je op stemmen via 3 slash Studietrack. En ik, uh, ik heb een mooie achtergrondmuziekje gemaakt van een van de nummers waar je op kan stemmen. Een okay. van de beste plaatsen van het afgelopen schooljaar mogelijk. Leuk om te studeren. En een paar mooie vragen voor jou dan uh, om die te beantwoorden. Oh, dit straks. gaat echt elke dag. Oh, oh, ja, man, ik ja. kwam er gisteren goed vanaf. Ik denk, Ja. Oh, ja. ja. Oké, okay, en uh, straks is ze hier. Wieken van Wilde, uh, The World of Blue, uh, prachtige single. Uh,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 on myself driving so fast about to piss on myself police wanna get him and put him in jail i'ma do whatever to get him as bail hooked on donuts and i'm in jail. that passenger seat riding high in the air and we're driving fast The bee. Pumping his brakes to the sound of the beat. He don't understand what it's doing to me. Deep down inside like a pit bull in heat. Someone's coming to a hippo. I'm in that passenger seat. Flying high in the air. And we're driving fast. Till we pull out of gas. Let's go. And I don't want to party My big boyfriend and my big truck hobby A little bit of dirt never hurt nobody Now I got dirt all over my body Might as well lie to L His big fog lights is bright as hell Calls the law from L. He hits the gas so I grab the rail If sure you ride with me? If you're scared don't lie to me A crazy motherfucker from the Midwest With a Mississippi flow in the archa rest Four by four up the archa steps We're doing donuts underneath the archa yes. I need a chick on time, don't mind being early, I ride or I die, down at 6.30 A straight up chick like 12 o'clock I don't know where, yet. Yeah, that's what she tell the cops Take a stand for a nigga, raise a hand for a nigga I solemnly swear he was with me all day To the judge, he the one I love Hell, the attempt, she don't even budge Round and round we go Don't stop till I taste, so. Oh. I'm in that passenger seat. I'm flying High in the air, and we're driving jury. Ik had gezegd Miley en Nelly. Sorry, Miley Cyrus natuurlijk, hè. Er heeft nog een andere Miley ook, natuurlijk. Ja. Er heeft wel een andere Nelly, maar... <laughs> moet je dan ook zeggen, Nelly zonder Fattado. Ingemiddeld. Ja, Hij maakt het heel ingewikkeld ja. 4x4 uh, four four, en dat om tien voor half drie met Coldplay Clocks. Nando is. Nando dit. Nee, dit is hij al. Oh, dit is hij al. <lacht> Dat is wel goed antwoord. Uh, Coldplay, Kloks. Um, het is uh, de week van Wieke en Wieke. Is ook week. Ja. Is ook Wieke, ja. hè? En Wieke, en Wieke, Wieke, uh, Wieke van Wilde. Ja, het blijft een leuk verhaal of eigenlijk ook een uh, vaag verhaal. Uh, Wieke uh, beconcurreert zichzelf. Dus dan is hij hier bijvoorbeeld gisteren. Uh, is ze er met uh, de ene single, uh, de Make You Mine. Ja. En dan staat die heel hoog in uh, de tussenstandlijsten, zeg maar. En is die World of Blue nu weer een beetje gezakt. En, en, en waarschijnlijk gaat het nu weer precies om, omgekeerd zijn. Ze hebben gewoon twee singles uit, ene voor WNF. Andere voor de pool, de film. Ja. En alsof het er niet genoeg is. Ja, ik vind het echt zo'n mooi kansloos verhaal. Gaat zij uh, over drie <lacht> weken uh, vertrekken naar Australië. Volgende week. Want? Uh, volgende week. <lacht> ja, want <lacht> ze had zoiets van, ja, het gaat niet zo goed met mijn carrière. Ik ga ah, maar man, weg, oke, weg. Ik wil wel weg, we leven? weg uit Nederland. Het komt niet van de grond, hey, weet meneer, je En meneer, kom je terug of niet? Dan ook. Ja, nou, ja, oh. ja, ik kom terug. Uh, ja, natuurlijk kom ik terug. Over een halfjaartje. Ja. Nee, dat is, dat, dat, uh, laten we dat op zijn minst afspreken. Maar kortom, genieten van zolang het kan, dat was mijn motto. Dus laten we er hele week, een week uit. Dan, dan, ja precies. Ja, precies. <laughs> en, uh, nou ja, omdat nu die Make Your Mind weer even hoog staat... lijkt me tijd voor die andere. en uh, ja, ben ik benieuwd. Ja, met Adel kan het toch ook. Nee, en, in en Coldplay, ik heb jou vandaag vier singles van Coldplay man, worden man, draaien. Man, man. Vijf, Fantastisch. Nee, klopt inderdaad, ja. Dus uh, ze doet een Coldplay'tje dan. Dat is helemaal waar. Uh, ja, moeten we nog iets over zeggen? zeggen, Wieke? Uh, dat vind ik wel het... altijd leuk, ja. Ja? Oké. Okay. Nou, zeg dan wat het over. Oh, nee, jij zou oh, het wel ik... zeggen. Oh, ik dacht ja, dat het ja. wonderschoon is, dat het mooi is, ja. dat Dankjewel. het te maken heeft bij WNF, maar dat je ook gewoon kan denken ik, uh, ik rij hier in mijn lekkere, verslindende vrachtwagenchauffeur, vol gas, en moet je eens horen wat de muziek. Wieke van Welde, en the World of Blue, live. Hold your breath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 Is zo toch goed. echt het is niet, niet normaal hè. Ik moet er maar even bij zeggen dat ja. het live is. Oh, en natuurlijk is het Adele is James Bond. En dat zie ik allemaal binnenkomen. Maar ook gewoon, wat een nee, stem. Het is bovenal vooral een heel goed nummer. Het en is, heel, goed, het heel is goed gezongen. Echt fantastisch. Ja, jullie. Ik herinner me dat jij bij de beste singer-songwriter ja. zat bij het programma van ja. ja. Giel. Ja. Ja. En dat jij daaruit moest. Dat en dat ik nog drie dagen boos geweest ben. Want ik heb je liedje nog gedraaid ook hier. Ja, in ik heb Europa ook expres uh, naar jou geluisterd doen. Ja, dat ja. ja, ja, goed. Ja, ja, ja. En uh, nee, maar echt, dat, dat, en, nu snap ik weer precies waarom. Ik toen boos werd. Wat een fantastische stem, hè? Ongelooflijk. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Australië, gaat blij met je worden. Uh, nee, <laughs> en ze gaan helemaal geen muziek maken. Ze dus gaan gewoon au pair zijn. Dus het is wel... oh, dat en, kun je ook. Het is nog wel. Ja, je ja ook, die die is nog ook? Ik kan ook een knieslachtje de maken. Ja. De mensen zitten boeken hoor. Ja. Uh, Wieke, uh, tot ergens morgen.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 Tell everybody, go so in and tell everybody I'm the man, I'm the man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 Het heet de Round Sound. Olo Black en de man, and the man, and the man vanmiddag, uh, van de verkeersinformatie is Kees Kwaks. Kees, goeiemiddag. Giel, goedemiddag. Regie Rotterdam Die is vandaag al een paar keer aan de beurt geweest. Begrijp ik, zeker in de ochtendspits. Maar we hebben nu een auto met pech op de A20 naar Gouda. Die auto met pech staat bij knooppunt de Brechtseplein op de rechte rijstrook. Een korte file vanaf Klein Kleinpolderplein. Twee kilometer. Oké, okay, nou, nou uh, tot, uh, later, tot later. Tot later. We middag natuurlijk. Request. Vraag aan wat jij wil horen, het concept is uh, zo oud en het hoeft ook nergens aan te voldoen nu even toch? Uh, zeker niet, nee, maar ah. zo makkelijk, uh, iets, uh, iets waar je zin in hebt zeg ja. ik altijd, maar nou ja, zo makkelijk kan het zijn. Dus dit is niet alleen voor examenkandidaten, mag natuurlijk wel, maar in wat voor trip zit je en wat heb je nodig? Daar gaat het om, verras ons, uh, stuur een appy of doe het gratis via de mail. Je weet, je, weet je het nog? Ja, nee, maar ja. Ik, toen ik zei doe het gratis dacht ik dat is juist het appie. Uh, je kan ja. ook wel een smsje ja. sturen, niet ja, dat is het. het heel veel. is. Ik er zeg. Drie. Back with your roof, yes, nothing yet. <laughs> Backman, turn out for iPhone, you ain't seen nothing yet. Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in shape. Look upon your greatness as you'll send the call out Send the call out Send the call out Send the call out Send the call out Send the call out Send the call out Send the call out Send the call out send. So Paul, wow, studietrek. Maar blokken. Hoe werkt het ook alweer? Je gaat naar de site 3fm.nl slash studietrack... en daar kan je zelf stemmen sowieso op wat jij de fijnste track vindt om mee te studeren. Ja, precies. De, de beste track om op te studeren. De beste track van het afgelopen schooljaar, dus uitgebracht oh, okay. in september van afgelopen jaar. Yeah. En ja, vorig jaar heb ik al uitgezocht dat het dan belangrijk is dat je een liedje hebt... dat een beetje down tempo is en het liefst ook instrumentaal. Dus ik dacht, mm -hmm. ik maak uh, even achtergrondversies van liedjes die... Nou ja, val in die categorie. Bijvoorbeeld Atlas van Coltman. Ja, nou. En uh, om een beetje te checken, Giel, hoe het met jou is. Uh, met je examenkennis in dit geval. Uh, examen Biologie zit er uh, aan te komen. Nou ja, nou. En ik dacht, uh, laat ik dan ook maar jou eens wat uh, biologie vragen stellen. Kijken of je, daar de, of je daar een beetje goed bent. Het VWO gaat het examen Biologie maken. En uh, nou ja, op dat niveau ook een vraag voor jou. Tuurlijk. Het gaat om of het kan op deze muziek, hè. Dat is het belangrijkste. Oké, okay, ja, nou. dan ligt het altijd aan de muziek. Hoeveel harten heeft een octopus? Zo! A, 1, B, oh. 3, C, 5. C, 5. Nee, het is 3. A, 3 harten. Damn. Maar... Peurig ook, natuurlijk. Ja. Hoe communiceert een haring? A, door met hun vinnen te klapperen. B, door scheten te laten. Ja, ja, ja. Dat weet ik toevallig niet. Ja, dat weet ik. Ik heb het geluid dat je wil. Nee. Ja, ik smeer het je. Ja, ja. Dat, dat kan is niet die onder water scheet. Dat nee, gaat ja, niet nog een natte worden, maar... dat de... is dus, zo. Dit is het geluid van Haringen. Die onder water uh, scheet aan het laten zijn. E, ja, nou, daar hou ik dan van. Okay. Dit, is mijn, uh, dit is mijn categorie, hoor. Ik, heerlijk. Dat gaat op... door. Deze uh, ja. uh, dit is ook een mooie dan. Uit hoeveel procent water bestaat... mensenhersens? Is dat A25, B55... of C85? 85. 85, ja, ja hoor. Zeker een oh, op Het is ook goed. Ja, dat ja. ja. was hem. En de, de evaluatie is nu: is dit een fijne trek om, om dit soort dingen op te doen? Nou, in het begin vond ik hem niet zo fijn, maar ik vond hem gedurende een aantal vragen vond ik hem blij mee te ja, worden. Ja, wel. Mooi. Hij stelt dan vooral 3fm.nl slash studietrek op Atlas van Coldplay als je zit werken. Over Waze, uh, die was de gisteren, die vond ik beter ik werken, als ik eerlijk ben, hè? Ja. Maar ja, dat moet je dus even zelf op ja, precies. 3fm.nl slash studietrek. Kwart voor 3fm, dit is Bare Hide No More. I'll take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 Mega mega. En Grace Kelly. Leuk om weer eens te horen. Het is ja? het in voor 3? Ja? Nou, nee, oh, zei. je het leuk om hier eens te horen? Ja, vond ik Oké, ja, nee, leuk nee, om ja, te horen. Nee, okay, dat kan. Ja. Oh, nee. oh, jij bent heel veel gehoord dan. Nee, nee, dus ik zet hem echt net af thuis. Nee, oh, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, ik ben niet zo'n Mika. Uh, uh, Oké, okay. nee, nou, Maar ja, daarom draai ik hem ook. Het is ja. mijn programma, hallo. Ja. ja. Uh, ja. ja. <laughs> Goedemiddag, Dirk. Goedemiddag. Dirk, 21 jaar, uit Oosterwijk is lekker bezig. Tenminste, daar ga ik gemakkelijk zelf even vanuit. Ja. Wel, Wat ben je aan doen? Ben het doen? Ik ben aan het houtkloven. Of uh, gaat het met de zaag? Nee, We doen het met een bel, maar hakken ja, doen toch? we vanavond al in. Hakken bijlen, ja, oh. bijna, jij, heel goed. Ja. Uh, ja. <laughs> het, het is toch helemaal geen winter geen meer. Waarom zijn nou er nog houtkloven? Zou het wind kunnen kopen? Kijk, ah, kijk. En Heel zo goed. is ook Dirk. Ja. Uh, <coughs> en ben je alleen of zit je daar nou nog even met de uh, stelstoerman? Ik probeer me even een beeld te schetsen. Hé, hey, met mijn kompion uh, zijn we druk bezig. Uh, okay. In de bossen in oost Precies. En af en toe een mooie wandeling maken, romantisch met z'n tweeën, hand in hand. Ja, <laughs> lekker romantisch, flesje wijn erbij. Yeah, ja, ik <laughs> toch. Nou, wat kan ik tijdens die romant wan wan romantische wandeling, wat kan ik dan voor je draaien? zeg? Hey, Walk van de Foo Fighters. Nou, dat is ook wat oh, echte liefde. Ja. <laughs> Genieten van Dirk. Dankjewel. De Foo Fighters en Walk. Dankjewel. away, your signal. Yeah. and we'll wat jij wil stemmen kan via rapradio.kro.nl dus is het Supergrass, dan hits de sky <laughs> uh, blur park live de boer redley's wake up boe ik ben benieuwd wat het gaat worden we gaan ze horen S en uh, jij in de aan. He? ja wat ja, zit erin? Uh, uh, nou minister je voor sociale zaken heeft Arsje, gezegd Arsje. Arsje. Ja. <laughs> dat er iets heel slecht is op de werkvloer wat je niet moet hebben en jij schijnt daar al helemaal geen last van te hebben want gisteren sloeg de meter niet eens uit oké okay, in zijn maar geval zou ik zeggen de spiegel maar uh, worden het zo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 Kijk op credits.nl. Credits. Microfinanciering Nederland. NCOI is een ROC, een hogeschool en een university. Alle drie met hun eigen diploma's en optimaal rekening houdend met de situatie van werkenden. Ga naar ncoi.nl en kijk welke opleiding het beste past bij jouw ambitie. Die stok dat zijn wij. De lat die bepaal jij. NCOI. Niet voor niets de grootste opleider van werkend Nederland.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 Het zijn waanzinnige weggeefweken bij Etels Bij meer dan 1400 producten, de tweede gratis. Zoals alle AquaFresh producten, nu één plus één gratis. En daarnaast bijna alle pempersluiers de derde gratis. Alles voor jou, Etels. Au, au, au, au, er zit een sterretje in mijn glas. Wanneer het niet gemaakt wordt, schudt het totale gas. Auto. We maken alles keurig en ruimen alles op. Het is bijna drie uur. Sigma, Lekker, Pink en lukkig homing. Straks maar eerst het nieuws Het Bart-Jan Goedemiddag, stress. Praat erover met je baas en OS om drie. Je kunt dus echt wel ziek worden van een te hoge werkdruk. Dat zegt minister Asscher van Sociale Zaken. En praat er ook vooral over met je baas, zegt hij. Want als hij weer zegt dat van hard werken niemand ziek wordt... heeft hij gewoon ongelijk, vindt Asscher, die dat vertelt in een spotje. De nieuwe situatie zoals die zou moeten zijn is dat het een gewoon onderwerp is op de werkvloer. Een gewoon onderwerp met je baas, hoe het met de werkdruk staat. En dat je dan dus ook veel eerder afspraken kan maken... zodat mensen met opgeheven hoofd en met werkplezier hun werk aanblijven kunnen. Je moet er wel wat mee doen. Er start nu dus een campagne om dat taboe te doorbreken... ook al er landelijke controles op werktijden en werkdruk. Op de websites van ziekenhuizen kun je nu zien hoe goed of slecht ze het doen. Hoe groot de kans is dat je een operatie niet overleeft of dat je een infectie krijgt. Dat kun je er nu allemaal vinden. En alle ziekenhuizen gaan dat op dezelfde manier opschrijven zoals het Albert Schweitzer in Dordrecht. Dus iemand heeft bijvoorbeeld een heup gebroken en die wordt vervangen. Hoe hoog is dan de kans dat je infectie oploopt in het Albert Schweitzer ziekenhuis? En die kans in ons ziekenhuis is dus 0,9 En in alle andere ziekenhuizen is het 4,9 En dat kun je dus op de site zien. De ziekenhuizen hadden er lang geen zin in om deze openheid te geven maar zijn nu toch overstag gegaan. In Bedum bij Groningen is afgelopen weekend een grote boerderij... grotendeels ingestort. Niemand raakte gewond, want de bewoners waren al weg. De oorzaak is niet bekend, maar de bewoners van het dorp... denken dat aardbevingen de reden zijn. Bedum ligt in het gebied waar naar gas wordt geboord. Deze buurvrouw maakt zich ook grote zorgen. Dat wordt wel zorgelijk, ik kom er al dichterbij zo. Het lijkt me heel erg. Ik bedoel, je wordt gedwongen je huis uit te gaan, dus dat is niet leuk ik voel me nu nog veilig, maar het lijkt me heel erg dat ik er dan uit moet als het niet veilig is. Want dit woont niet prachtig. Ja, dat is wel. Maar in de buurt zijn inmiddels meerdere huizen ontruimd in verband met instortingsgevaar. Het weer nog. De zon is er op veel plekken weer. Behalve in Limburg, waar het nog flink regent. Later ook daar droog. Het is zo'n 14 graden. Vannacht een graad of 3. Morgen een kleine kans op regen bij een graad of 15. Dat was hem alweer. Er is meer op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer Rab Radio. En deze week kaarten voor 3FM Presents at Sheeran. Ah, en we verkeersinformatie. File door een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij Maastricht Aken Airport staat 2 kilometer op de linkerrijstrook sticht. En staat in de file voor de van in het Brug in beide richtingen op de A16. Want die brug is even open geweest. Het is morgen weer woensdag Hakdag. De dag dat we lekker Hollands eten met de groente en appelmoes van hak. Bijvoorbeeld hete bliksem van aardappel gehakt en hakappelmoes. Lekker hoor! In deze week is hakappelmoes extra voordelig bij Albert Heijn. Drie halen, twee betalen. Helemaal lekker hoor! Precies, dus ga nu naar Albert Heijn of kijk voor meer informatie op woensdaghakdag.nl.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 Ik moet je wat vertellen, Schat. Ik ben verliefd. Ja, op een ander. Oh, maar dat weet ik toch liever. Koop hem nou maar gewoon, hè? Als ik er maar in mag rijden. Oké. Okay? Oh. De nieuwe Mitsubishi A6 heeft het allemaal: een spannend design, een lekker hoge zit, een zuinige, krachtige motor en een messcherp weggedrag. De ASX. Nu vanaf 18990 euro. Mitsubishi Motors. Al 40 jaar in Nederland. En ik dacht. Hoe ziet uw toekomst eruit en hoe gaat u die betalen? Denk vooruit. Combineer sparen met beleggen voor uitzicht op meer rendement. Doe de rendementswijzer op ING.nl. Oranje is vooruit willen. Oranje is ING. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.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 uur 34. 3FM. Rapradio. Serious Serious Media. 3FM. 5 over 3FM, goedemiddag. Blijf je nog even? Ja, ga ja, dan? Please don't leave. Wat is er aan de hand? Nou, een pink. Dat laatste matten dus met jou, begrijp ik. Ja, mat, ja. Dat is toch ook even een verhaal wat die vertelt van Lucas Hamming. Je denkt toch van nou, een aardige, he, een aardige jongen. jongen dit en dat. Maar... Zo, de Keihard matten, alvijks. Ja. Maar echt grote matten, kleine matten, groene matten, blauwe matten. Ja. Nee, ik wilde een mat, snijden, maar dan een grote, dus een kleed heet dat geloof ja, een kleed, matte matte. Ja. En ik. En sta, ik sta een mooie uit te zoeken daar, dat <lacht> is een je gezellig. En ik denk, ik ken die jongen die daar al die kleden steeds uit, uit, fout En er is een oudere man die dan steeds, hey, uh, leg even een andere kleed daar neer. Dus hij weet echt wel een beetje... <lacht> Ja, Om dat te weten. Um, ja. Hij zei, hé, hey, hoe is het? Ik, ik denk, nee toch, dat is, dat is gewoon Lucas ja, ja. Hanning. oké. Oh, okay. Dan kan en, ik hem vanavond uh, daar nog even mee comforteren. Vannacht hij komt komt uh, langs, ja. Oh, heel goed, ja. Fake love, hypocr hypocrisy. Hypocrisy. Ja. Man. Had ik die plaat normaal gesproken nooit uh, afgekondigd. Laat staan aangekondigd. Maar het moet, weet je wel. Ik zit er midden in een record en dan hoor je alles te zeggen. Please don't leave me pink. Maar dat had ik al wel gedaan, ja. 3FM presents... Ed Sheeran! Oké, okay, na nou, het legendarische spel van gisteren ja. ben ik echt benieuwd wat jij uh, vandaag in Pet ja, had gisteren. je legendarisch blijven. Ja, gisteren was het spel daar uh, rood of dood. Precies. Ja. Uh, vandaag doen we bloot of rood. Man! Uh, wat je zo meteen gaat horen zijn drie fragmenten. En uh, eentje, twee of drie daarvan zijn bloot Een de andere is rood. Je moet een combinatie sms'en naar 3, 3, 3, 3. Oké, je, je moet nu volgen. goed te luisteren naar nou, nou wat precies. je hoort. Ja. En als je dan de, de drie dingen, dus dat kan het bijvoorbeeld drie keer bloot zijn of dus dat, rood, bloot, ja, rood. Ja, precies of, dat kan het zijn. Uh, ja, ja, oh, okay. ja, ja, nou ja. ja. Uh, duidelijk. Nou, en je laat het maar één keer horen. Echt waar? Denk ik wel. Nou, okay. oh, oh. Luister goed. Ik ga ik bij zeggen, er zit een ontzettende instinkt in. Ja, het gaat niet over bankzaldas en zo, of... Uh... Het gaat niet, nee, nee dat zeker niet. <lacht> Oké. Okay. Nou, ook niet over bandnamen. al maar het, uh... Nou, um, rood, bloot, of bloot, rood, rood. Nou ja, goed, de combinatie je er wel uit, moet je zo mee even maken. Ja, ja uh, Drie woorden. En dan uh, ben je er misschien bij. Het Nou, briljant veel, hoor. Goed, hè? Ja, ja precies. Dat, dat is van Wikipedia, man. Ik zou morgen weer even wat anders zoeken. Hij is still over the phone, but I'm not looking for. Ik was afgelopen zondag op een trouwerij. George Clooney, die. Uh, een verlovingsfeestje in Malibu. Dus ik daar en uh, Bono was er ook. En die was een dag in de jaren geweest. Dat is wel leuk, was helemaal los jongen. Karaoke en speelde Wonderwall. En op een gegeven moment. Uh, Bono. Met zijn dochter. Something stupid. Nee. Ja. Dat is Tom. Ja. Wow. Op een gegeven moment was hij zijn bril kwijt. Oh, wat slecht. You two, I still haven't found what I'm looking for. Tien voor alle vier, Paul en Gerard hier. Uh, en Giel, hallo, hi. En Sigma... <tied> ja, nou nogal. Nou. En wat ben je aan het doen eigenlijk? Ja, ik zit een beetje achter mijn computer te werken. Oké, okay, rood of bloot? <laughs> nee, weet je wat, ik, denk, ik heb een rode broek aan. Oké, okay, nou, ja, nou ja, mijn vader zei altijd: als je bloot gaat, krijg je vanzelf een rode kop. Dus je bent altijd verkleed als een Lucifer dan. Oh, maar dan, dan, ja, dan je ging je hele spel de mis in als je erbij wil ja, zijn. Zin, zin, dan was het, al, het ja. klopt er niks wat. Nee. Uh, Erwin, mh, complimenten dat jij de code gekraakt hebt, want er zaten wat uh, rariteiten natuurlijk in. Ja. Ja, Achteren. ik heb enorm moeten denken natuurlijk. Ja, ja heel, heel Oké, okay, nou, dan gaan we nog even. Oh, oh. uh, we lopen eens even door. Zeg jij het maar. Want jij uh, wil inmiddels die kaarten. Uh, ik begin met, uh, ik begin ja. met Mick Huggnol, ja. Brood. Dat is rood. Eh, uh, Red Hot Chili Peppers, blauw. Oh, rustig aan, rustig Brood Brood eens aan. Even. Sorry, sorry. Ja, ik hoor zo. Ja, ja, ja uh, bloot, Red Hot Chili Peppers. Nou, ja, die stond ooit naakt op een podium met alleen nog een groen sok. Met een sokje, ja. Ja. ja. Maar ja, dat is wel een rode sok. Nee, wat niet joh. Dit is jouw spel. Uh, Oké, okay. en uh, dat was dan Janet Jackson, die uh, rood zat op de bankrekening. Uh, <laughs> nou, ik, denk, uh, ik denk meer dat het bloot was. Oh, dat ja, denk ik de dan de ook. de nipplegate natuurlijk. Ingewikkeld spel. Nou, inderdaad ja. Het uh, lijkt wel een mummy. Maar jij hebt dan kaarten voor Ed Sheeran. Ja, fantastisch. Geweldig. Ja. Daar zijn we blij mee. Heel blij. Uh, wie, zijn wij, wie zijn wij? Ja, de die ik meedeed, ik weet alleen nog niet wie Oh, Oh, oh. Ik denk dat mijn dochters wel gaan vechten, maar.. Uh... Wie van de twee mee meemaakt, mijn vandaag? Papa gaat sowieso. Ja, ja, ja. ja papa gaat sowieso. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, nou uh, vecht dat uit. Ja, dat gaan we ja, zeker doen. Doe ik eventjes iets uh, rustig ja. voor de storm. Die zal oh, gaan uh, en het is niet kalm achter de storm. Maar het nee. is wel pan het songfestival. Ja. Fantastisch. Hey, Geel, enorm succes met je. Ja. Dankjewel. Met je strijd. Ja, nou, ja dat zeg je mooi inderdaad, ja. Ja, ja dus. Hey, en uh, nou ja, bedankt voor de kaartjes. Geniet Super. ervan, hè. Nee, dat ga ik zeker doen, jongens. Dus bedankt. Dit is Carl Aspen. Wil je nog iets over zeggen, Paul? Nee, hij ja, beetje... had nog een keer vanaf het begin. Dan. Ja, ja, nee, is het is mooi, ja, dat is mooi. Dat had het een heel mooi liedjes. En uh, oh. hij zong het live misschien niet op zijn allerbest... maar zeker als je het gewoon van de plaatsversie hoort... is het echt prachtig, Carl Aspen. Silent Storm, zo heet het. to Should feel whole Ik heb voor de Plaggie plaat, denk ik, uh, dit uh, koningslied. Morgen ben de eerste. <laughs> <Ja>. <laughs> het is uh, Carl Aspen en Silent Storm. En iedereen voelt natuurlijk uh, dat dat echt een persoonlijk favorietje was. Ja. Helemaal uit mijn hart. Dus ik vroeg naar Paul, misschien wil jij wat langs in het programma doen. <laughs> <Ja>. <laughs> Komt hij weer hiermee aanzetten? Ja. Ik vind dat echt... Uh, nou ja, wat jij wil. Ik uh, kom er wel aan, joh. Hier is Crystal Golden Days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 A way up high, I feel good. En de Golden Days uh, brengt de klok, wat zeg je zo? Nee, lekker zei ik, maar dat... Uh... <laughs> op uh, half vier en dat betekent hier... Je voelt je niet zo sterk, sterk. je bent het zat op werk, je wilt er tegenaan gaan. gaan. De uit je dek, yeah, Ja, hoor je hierbij, maar Ah, oh, ik verheug me om morgen. Ja, nou. oh. Reuzen. Gewoon lekkere drie gitaren jetsers uh, Supergrass Sun Hits the Sky, Blur en Parklife... of de Rat Radlees met Wake Up Boe. Uh, die laatste, ik dacht al, boe... Dan, ja, dan had dat je toch ook niet? gehad vandaag, toch? Of, ja. Nee, dat niet. Nee, ik zei dat ik er ooit... in het programma mee was begonnen. Oh, de de allereerste toevallig. Oh, uh, dus eigenlijk moet ik er zaterdag mee beginnen. Want dan is het echt 17 mei, tien uh, jaar. Uh, oh, ja. Supergrass of Blur is dus de vraag. En uh, ja, nee, dat is uh, zojuist besloten dan. Uh, met 39 procent. Veel echt weinig. Die jongens van Bleu, Band Confidence is a preference for the official voyeur of what is known as. Morning soup can be avoided if you take a route straight through what is known as oh, John's got Bruins' through. he gets intimidated by the dirty pigeons, they love a bit of him oh, Who's that couple marching? You should cut down on your pork life mate, get some exercise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 You know. I'll die. I'll die. And it's not about you joggers who go mad Gewoon uh, vrolijk te houden. Het popduel komt eraan. Met Maartje Jacobs en Sanne Frezen. Nou, die vreest. Of is het gewoon Frazer, denk jij? Nee, dat weet ik niet. Maar ze heeft wel te frees, Want Maartje is wel goed, ja. ja. dat is heel goed. Eerst Blauwdsoen, Hallo People. Tonight, tonight. One more time. En uh, blauwtje natuurlijk en uh, hello People. En uh, ik zeg nog een keer hallo tegen uh, mensen. En one more time pop music. Paul's pop -duel. tegen Maartje Jacobs Maartje. Goedemiddag. Uh, ja, als jij, want jij bent apotheker in Groningen. Als jij nou uh, iemand hebt en die, uh, die moet je iets voorschrijven... omdat hij gewoon een beetje moe is, slapeloos. Wat zou je voorschrijven? koffie. Nee. Oh, oh, echt waar. Nou, dat kan geregeld worden. Nou, dat mag ik juist niet. dat. Ja, nee, nee, je geen koffie meer? Nee, nee. nee oh, oh, dat mag juist niet. Nee, oh. Okay. Oh, ja. nee. Lekker belangrijk. Ja. ja, nee hoor. Ik zal ze dit niet aan doen. Nee, ik kan me voorstellen dat jij in je, met je hoofd nu helemaal in die muziek zit. Of ben je daadwerkelijk vandaag nog gewoon in de apotheek aanwezig? Nee, nee, Ik ben wel aan het werk. Okay. Maar daar ben ik nu even niet mee bezig We nou, nee. geen, geen vrijgenomen voor de finale. Maar ja, dat nee, is het. En dan kan ik het vieren met mijn collega's natuurlijk als zo ik is het sterk. Ja. Nou daarover gesproken, daar heeft Stan ook last van. Uh, tenminste, als ik het goed begrijp, Stan, dan ben jij meer opgegeven door je collega's. Ja, dat klopt. Goedemiddag overigens. Goedemiddag. Maar je houdt wel van muziek en je weet er ook iets van, of? Uh, nou ja, zij vinden het van wel, dus uh, ik hoop dat ik het kan bewijzen. <lacht> ja. <lacht> ik vind het zo mooi dat je onderzoeker bent van bewegingswetenschappen uh, in de buurt van Lent. Dus ja, qua Nijmeegse dagen heb je daar ook te doen. Uh, ik niet, maar mijn collega's uh, wel, die doen daar inderdaad wel onderzoek precies. Yeah, Oké, okay, um, nou ja, laat ik verder geen vragen meer stellen, los van de vragen die gesteld dienen te worden. Maartje, jij mag beginnen, jij moet yep. beginnen zelfs. Ehm, <laughs> um, ben je er klaar voor? <laughs> ja, het, uh, het zal moeten, ja. ik moet eraan geloven vandaag. Zo is het. Oké. Okay. Van welke groep was de jongen die je hier hoort zingen eerder zanger? With mm, dat, nou, dat ja. is een compliment enigszins. Ja, uh, wat denk jij dan, Sanne? Uh, ik doe een kopje Blue. Blue? Nee. nee. Hij klinkt wel internationaal. Het wel. klinkt dus internationaal. Het was Tim Akkerman. Het was Tim Akkerman van Direct, was het? oké. Ah, oké. Okay. Ja. Oh, well. okay. yeah. um, voor jou dan, Sanne, de vraag. Hoe heet de zanger die je hier hoort... Met zijn bandje staan? Ik weet het niet. Nee. Maartje dan nog voor een punt? Precies. Ik hoorde er vrij weinig van, dus ik heb geen idee. Maar. Ja, ik ben keihard hierin. Nou, dat is het het is spel. Aan. Ja, nee, ja. Uh, Het was uh, Niels uh, Geuzenbroek van Zulkstam. Ja. Uh, van de uh, nou ja, Year of Summer. Ik draaide hem net nog in een iets ja. aangepaste uit je dipte versie. Yes. Oké, okay, volgende ja. vraag. Uh, voor jou dan weer Maartje. Uh, welke titel delen Philip Phillips en De Nieuwe Dood dan met elkaar? Oh. Nee. Oh. Uh-oh, ja. Yeah. Sanne? Dus Ron. Goed hoor. Eerste Oké, okay, in dezelfde categorie voor jouzelf dan Sanne. Welke titel delen Michael Jackson en de nieuwe David Guetta en Showtag met elkaar? Ja, ja. Is ook goed oh, gewoon. Heen, heen, heen. Oh, lekker! Ja, Sanne, en, en, Sanne, Sanne, wij dachten nog, je bent een vrezer, uh, omdat Maartje zo goed is. Maar vooralsnog uh, zijn de zaken omgekeerd. De dus is uh, ja, 0 tegen 3 is, op dit moment. Het is mooi, omdat men, dat maar de achternaam dat niet is. Maar, nee, uh, nee, ja, nee, precies. Nee, er kan van alles gebeuren in principe. Nou, ja, precies, ja. maar dan moet Maartje wel de volgende vraag goed hebben. Ja. ja. Nou. Uh, daar gaan we gelijk. Over welke avenue zong Duffy? Eh, Warwick Avenue. Kijk, nou, kijk, daar gaan we gelijk, hè? Binnen. Hoppa, nee, sorry. Oh. Precies. Ja, nee, dat is goed. Nee, man. The huh? hey, ik word ook helemaal nerveus van. Oké, okay, voor jou dan de vraag, Sanne. Over welke ja. straat zong Ten C.C.? Uh-oh. Als we Van hem goed heeft dan winst ze. En anders komt er nog een mogelijkheid voor Maartje. Ik wil Sunshine. het nu horen. Wat? Sunshine. Sunshine? Nee. Nee, dat... Sorry, dat is niet goed. Nee, um, dus, ik spel Maartje. Maartje. Met... Ik dacht dat het Wall Street was. Ja! ja. Nee, ik vond het. Goed. Over welke straat Dat is dan was. Ja. ja, en dan nog de shoot-out-vraag. De shoot-out-vraag. Uh, uh, ik heb hier zin in, want ik vond dit al zo'n goede vraag. Uh, ik uh, zag uh, hem al staan namelijk op mijn papiertje en ik dacht, oké. Okay. De vraag is namelijk, hoe vaak wordt het woord Budapest gezongen in het nummer van George Ezra? En um, even kijken, jullie. Maartje mag het dan als eerste Martje Maartje zeggen. mag dan als eerste, hoor ik net. Uh, elf keer. Elf keer, oké. Okay. En Sanne? Wat zeg jij? Ik denk twee. Jij denkt twee keer. Pauls popduel. Ladies and gentlemen, we got ourselves a winner. En een van de twee heeft het ook gewoon helemaal exacte. goed. Exacte, ja. man. En uh, daar ben jij, Sanne. Nee. Ja. Het is maar twee keer. Het zit er maar twee keer in. Oh. Maartje is een maart. fantastische kandidaat. Uh, maar weg zijn al die prijzen. Ja, En helaas. de eerhal helemaal. Nou. Maar we vonden nou. de afgelopen dagen toch leuk. Het is een bittere ik pil. Vond het ook leuk. Ja. ja, een bittere pil. Leuk. Ja. apotheek, ja hoor. Ja. Ik snap hem. Uh, Sanne? Ja? Uh, ik weet niet of ik jou kan bewegen tot... Uh, ja, ik denk dat probeer ik hier mee te gaan. Om morgen mee te doen, want ja, voor alleen een toeter en een kaartspel uh, doe je ook niks zou ik zeggen. Nee, nee, precies, ik ga wel door. Oké, okay. dan spreek ik jou bij Levende Welzijn morgen. Ja, tot morgen heel veel succes. Oké, dag Maartje, dag er. Doei! vignet, sorry. Ja, en Ze draaien binnenkort, of niet? Ja, dat doet iets goed, kan ik zeggen. Ja. David Guetta en Showtexamen dus. En not bad at all, het heet Ben. Ik zou wel graag naar bed willen, maar dat is een ander verhaal natuurlijk. ja, uh, nee, is onzin ook hoor. Uh, zo dadelijk zijn hier Koen en Sander, moeten we nog even een vraag voor die oh, gasten ja. Uh, yeah. Eerst ever Gavin De Graaf. Geel. Naam de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 Gekoend al hier in de studio. Dat zeg ik ook tegen Sander. Nou, hi! Ah, heel dat is heel vertrouwd hoor, dit. Oké. Okay. Gaat je weer bij het poortje? of Wat uh, hey. is die? Hij uh, hey, is net weg. De verrassende vraag, nou, vraag van vandaag. Ik ben zelf ook heel benieuwd, ja, zo, Paul, nou, wat die, voor een vraag die, die je hebt. Kevin, ik wou, hoorde je natuurlijk net, hij heeft vorig jaar ook een liedje uitgebracht uh, wat heel erg leek op een nummer van een andere band. En dat, terwijl hij ook oh, nog alles lijkt toerde, op toerde met diezelfde oh, band ja, voor ja dat weet ik dan inderdaad. Ja, ja. Ja. Nou, hoe Goed! 3FM.nl. 3 m. De volgende boodschap is in het kader van de Europese verkiezingen. Ik ben Esther de Lange, lijsttrekker voor het CDA bij de Europese verkiezingen op 22 mei. Het CDA kiest voor Nederland in Europa. Want als klein land hebben we juist nu sterke partners nodig om in de wereld een rol van betekenis te spelen. Voor onze banen, voor onze economie. En voor onze veiligheid. Daarom kiest het CDA zelfbewust en met gezond verstand voor Nederland in Europa. Wij maken ons sterk voor een goed functionerend Europa. Zonder de Nederlandse belangen uit het oog te verliezen. En zonder overbodige franje. Stem daarom 22 mei CDA. Voor Nederland in Europa.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 Ha, Que boa abertura! Con controle de temperatura. Essa é uma grande chance para Holanda. É go! É go! É go! Hyundai is official partner van FIBA World Cup 2014. En daarom is de Hyundai i10 Go met navigatie, Bluetooth car kit, climate control en elektrisch bedienbare ramen... ...nu verkrijgbaar met een voordeel van 1300 euro. Go naar Hyundai.nl. Hyundai. New thinking, new possibilities. Que lindo.